Drie uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Minister De Jonge van Volksgezondheid maakt zich zorgen over de laatste wilpil. Een middel dat de coöperatie laatste wil de leden verstrekt... zodat die, wanneer ze dat willen, hun lot in eigen hand kunnen nemen. Waar bemoeit hij zich mee, zeggen de leden van laatste wil. Mijn leven, mijn dood. Maar zo eenvoudig is het niet, zegt jurist Esther Pans. Zij is expert op het gebied van de euthanasiewetgeving. En zo hier in 1Vandaag. We gaan verder naar het NOS Journaal.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 Rusland heeft nieuwe nucleaire wapens waar geen raketschil tegen bestand is. President Poetin heeft dat gezegd in zijn jaarlijkse toespraak. Volgens Poetin hebben de wapens een onbeperkt bereik... en zijn ze zo snel dat ze niet kunnen worden onderschept. Correspondent David-Jan Godfra. We hebben het hier dus over offensieve wapens. Geen wapens om Rusland te verdedigen, maar om andere landen mee aan te vallen. En uh, Poetin nam daar uitgebreide tijd voor en was redelijk agressief. En dat heb ik nog zelden of nooit eerder gehoord uit zijn mond. Poetin zei verder dat een aanval met nucleaire wapens op Rusland... of een van zijn bondgenoten onmiddellijk zal leiden tot vergelding. Op Schiphol zijn vanwege de harde wind zeker 149 vluchten... van en naar de luchthaven geannuleerd. Ook zijn er veel vertragingen. Flevoland wil dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen... toch worden bijgevoerd. Belangrijk voor de provincie is dat veel bezoekers van het natuurgebied... nu toch bijvoeren, ondanks een verbod. Dan kan het maar beter goed gebeuren. Het Franse OM gaat Marine Le Pen vervolgen... de leider van het rechtspopulistische Front Nationaal. De zaak draait om drie foto's waarop te zien is hoe IS-executies uitvoert. Le Pen had de foto's via Twitter verspreid. Mocht ze worden veroordeeld, dan kan ze maximaal drie jaar cel krijgen... en een hoge geldboete. President Trump vindt dat Amerikaanse politici niet bang moeten zijn... voor de wapenlobbyorganisatie NRA. Dat zei hij op een bijeenkomst met democraten en republikeinen... over nieuwe wapenwetgeving. De NRA is een rijke organisatie die politici vaak financieel steunt. Ook Trump kreeg miljoenen voor zijn campagne. Bij werkzaamheden bij Vianen is een aardewerken pot met honderden zilveren en twaalf gouden munten gevonden. Waarschijnlijk komen ze uit de 15e eeuw. De pot met zo'n 500 munten werd ontdekt toen medewerkers van het waterleidingbedrijf van het graven waren in Hoevenhaag. Haag een nieuwbouwplan tussen Vialen en Hagestein. De waarde van de munten moet nog worden vastgesteld... maar die loopt zeker in de duizenden euro's, zegt deze archeoloog. Ik zeg tigduizend. Ja, ja dat is heel duur. Nou, uit een voorlopige analyse van de Nederlandse bank... blijkt dat het echt een hele zeldzame schat is... en die waarschijnlijk aan een historische oorlog gekoppeld kan worden... rond 1482, 1483. En dat blijft natuurlijk een heel intrigerend verhaal.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 Komende nacht opnieuw matige tot strenge vorst. Morgen meer bewolking en avonds in het zuiden kans op wat sneeuw. Gert, dankjewel. René Pazet heeft verkeersinformatie. Ja, op de A2 Maastricht-Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht bij knooppunt het Dat kost je toch wel een half uur extra. Tenzij je tijdig de N2 pakt, de parallelbaan. Op de A4 hebben ze nog steeds last van uh, ijs op het asfalt. Vooral richting Den Haag levert dat nu vertraging op. Tussen Knoop het Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk ben je ruim 20 minuten kwijt met de file. Bij Groningen loopt het vast op de A7 vanuit Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Groningen-Oosterpoort inmiddels een kwartiervertraging. En er is wat schade aan de weg op de A9, Amstelveen-Alkmaar, bij knooppunt Meer, Dat is vlak voor Alkmaar. Daar nu ook 10 minuten vertraging. Ten slotte de A22, Beverwijk-Velze. Daar is nog steeds de Velzertunnel versmalt. dat levert een kwartiervertraging op vanaf het Beverwijk, tenzij je omrijdt via de Wijkertunnel via de A9.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 Het platteland kampt met problemen, leegloop is aan de orde van de dag... en daar moeten nieuwe creatieve ideeën voor bedacht worden. Vindt Rijksbouwmeester Floris Alkemade... die er zelfs een prijsvraag voor in het leven riep. En straks doet hij vast een voorzetje. We horen het al een tijd, maar nu komt het er toch echt aan. Gekweekt vlees. Of het ook een beetje smaakt, dat horen we zo in de wereld van morgen. Maar eerst de ingewikkeldheden rondom de laatste wilpil. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Al 300 mensen zouden het in huis hebben... dat middel dat de coöperatie laatste wil verstrekt... waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Minister Hugo de Jonge maakt zich daarover grote zorgen... en wil voor half maart met de coöperatie om tafel... De leden van de coöperatie vinden deze bemoeienis van het kabinet... vooral heel erg betuttelend. Nou, over hoe het verder gaat uh, praat ik met advocaat Esther Pans... gepromoveerd op de euthanasiewet. Lid ook van de Raad van Toezicht van de kliniek. Goedemiddag, van harte welkom hier. Mevrouw Pans, uh, laten we eerst eens even luisteren naar uh, leden van de coöperatie. Ik zie steeds mijn vader voor me. Heel in een kogeltje, zat en helemaal niks meer kon. Maar die, kijk, die had een beroerte gekregen. Zijn laatste veertien jaren heeft hij niks meer aan zijn leven gehad. Mijn moeder ook niet, hè? Ja, en als je, dan, als je dat dan ziet, dan denk je bij jezelf: van nee, dit wil ik dus echt niet. Omdat ik de zekerheid wil hebben, als het zover is, dat ik beslis en dat ik niet afhankelijk ben van de heren in Den Haag. Dan denkt erom, dat mag niet. Ja, men wil het in eigen hand hebben. Esther Pans, kenner van de euthanasiewet. Begrijpt u die gevoelens van, van die mensen? Ja, die gevoelens zijn uh, ontzettend wijdverbreid. En uh, eigenlijk met wie ik ook spreek. Iedereen kan zich er wel iets bijna bij voorstellen. Dat ze zo'n pil rust zou geven. Als je dat in eigen hand zou hebben. Ja, nou heeft die coöperatie uh, laatste wil heeft zoiets. Is het ook echt een pil? Of wat uh, hebt u erin gedaan? idee? Nou ja, het is een beetje, er wordt een beetje vaag over gedaan. Ja. Uh, ik, ik heb de indruk dat het een poeder is, maar ik weet het ook niet helemaal zeker. Uh, en um, ja, het is natuurlijk een dodelijk middel, dus uh, het is een beetje met raadselen omgeven nog. Ja, 300 mensen zouden het hebben. Nou heeft de coöperatie een, een hele procedure om misbruik te voorkomen. Even luisteren hoe die in elkaar zit. Je moet minimaal zes maanden lid zijn. Daarna is er een verplichte deelname aan een informatiebijeenkomst. Eén persoon koopt vervolgens het poeder in en verspreidt het onder de leden. Het middel wordt samen met een kluisje geleverd, voor 180 euro. Het kluisje is met vingerafdruk of code te openen. Elk lid krijgt 2 gram van het middel mee. Genoeg voor het beëindigen van één leven. Nou, dat is dus een hele procedure, Esther Pans. Is dat niet veilig genoeg? Nou, het is in ieder geval een poging. Uh, en er zijn wat risico's weggenomen. Uh, maar nog niet allemaal. En um, met name bijvoorbeeld dat kluisje. Daar is over gesproken of daar een vingerafdruk of een iris scan op zou moeten zitten. Zodat zeker is dat degene die de kluis opent ook degene is die die pil heeft aangevraagd. Dat soort Waarborgen helpen wel, maar toch zijn er nog, nog steeds een aantal risico's... die behoorlijk groot zijn. Ja, mag het eigenlijk? Mag je mensen dit middel verstrekken? Nou, dat is de grote vraag. Um, het is strafrechtelijk gezien valt het kan het vallen onder de misdrijven tegen het leven gericht. Dat zijn de zwaarste misdrijven van ons wetboek van strafrecht. Ook hulp bij zelfdoding valt daaronder. Um, en tot nu toe heeft de Hoge Raad uh, het artikel zo uitgelegd... dat je eigenlijk alleen algemene informatie mag geven over zelfdoding. Uh, of erbij aanwezig mag zijn zonder dat je iets doet. Zodat je alleen morele steun verleent. En het is natuurlijk de vraag of de coöperatie niet verder gaat dan dat. Ja, maar ja, dat, dat weet je pas als als puntje bij paaltje komt, als, als het tot een zaak komt. Ja, het OM um, ja, zit er wel bovenop, is mijn indruk. Maar zij hebben tot nu, tot nu toe niet gehandeld. Um, en als ik het nu zo hoor inderdaad hoe dat nou precies gaat met die procedure, dan denk ik ja, als je gaat distribueren, als je het middel gaat distribueren en verdelen onder je leden, dan ben je toch al behoorlijk actief. Dus dan zit je eigenlijk al wel strafrechtelijk in de gevarenzone als dus ja, coöperatie. En, en wat betekent dat? Want ja ze riskeren dus nogal wat ermee? Ja, nou ja ze riskeren natuurlijk gewoon een strafvervolging en uiteindelijk Gevangenisstraf. En dat, en dat de hele organisatie wordt opgeheven? Ja, precies. Dat kan ook. Volgens het Burgerlijk Wetboek kan het Openbaar Ministerie de rechtbank vragen om een uh, organisatie verboden te verklaren als het handelingen uh, verricht in strijd met de openbare orde. En uh, ja, misschien wordt het zo gezien. Het is natuurlijk uh, belangrijk genoeg eigenlijk voor het OM om er echt uh, dicht op de huid te zitten. Ja, maar uh, nogmaals, dat blijkt eigenlijk pas als er iemand door dit middel is overleden. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Hulp bij zelfdoning is pas strafbaar als de dood is gevolgd. Mm -hmm. uh, dus dan is het inderdaad eigenlijk wachten op de eerste persoon... Uh, bij wie het ja, gelukt is, als het ware. Um, nu zegt de coöperatie wel, we doen er nog een blauwe stof bij in het middel... zodat je kunt zien dat het door dit middel is gedaan. Zodat die achterblijft in, in de mond? Ja, bijvoorbeeld. Oh. Ja, een indigo blauwe kleur zou het mm -hmm. achterlaten. Uh, zodat duidelijk is dat iemand het via dit middel heeft gedaan. En dat zijn natuurlijk pogingen om ja, uit te sluiten... dat stie stiekem iemand anders het middel krijgt toegediend. Ja, want ik kan me voorstellen dat er inderdaad dat soort gevaren ook nog aankleven. Dat, ja. dat het bij iemand anders terechtkomt. Ja. Dan heb je wel nee. een virus kennen en, en dat soort dingen allemaal. En vingerafdrukken, maar dan kun je het nog aan iemand anders ja. geven. Is dat wel eens gebeurd? Ja, dat is inderdaad. Tenminste, er is een zaak bekend van een jaar of vijf geleden... waarin mogelijk hetzelfde middel is gebruikt... door een 27-jarige man om zijn 30-jarige vriendin om het leven te brengen. Uh, en um, het was heel moeilijk traceerbaar... En het heeft heel lang geduurd voordat uh, het OM erachter is gekomen wat er is gebeurd. Uh, en dat zou je dus met zo'n blauwe kleur wellicht oplossen. Maar dan is het al wel gebeurd. Ja, ja. is ja. Dus gewoon geloof ik in het eten gestopt of zo. Hè? Toen... Ja. Hoe gaat de coöperatie ja. daar dan mee om als, als, als zo'n verhaal naar buiten komt? Nou, de coöperatie erkent wel dat er gevaar van misbruik is. Maar ze zeggen ook, uh, ja, de zelfbeschikking, de regie, de stervenswens, uh, die kan zo groot zijn en zo belangrijk, dat we eigenlijk dat uh, ja, het belangrijkste vinden en voorop stellen. Uh, dus ze zeggen wel van, nou ja, er zijn ook meer dodelijke middelen in de samenleving. En dat is natuurlijk wel waar. Alleen dit middel is nou net heel erg ontraceerbaar en heel gemakkelijk te gebruiken. Je hebt er maar heel weinig voor nodig. Dus het is hmm. toch wel, vind ik, een ander soort middel dan bijvoorbeeld rattengif, waar je echt ontzettend veel van nodig hebt. Wat natuurlijk ook voorradig is en beschikbaar. Maar dit is toch wel een slagje riskanter. Mm -hmm. ja. Het is natuurlijk een verhaal waar we waar al heel lang uh, mee, mee te maken hebben. De pil van Drion. 27 ja. jaar geleden ging het daar voor het eerst over. U hebt ook met uh, de oervader van het idee, Huib Drion, gesproken. Ja, ja, dat klopt. Een jaar of vijftien geleden, denk ik. Uh, toen was hij al uh, behoorlijk oud. en uh, Hij kon het nog steeds met verven vertellen en verdedigen het plan. Alleen, um, hij kon eigenlijk ook niet goed vertellen aan mij... hoe hij de uitvoering voor zich zag. Hij zei daarover, van, nou, dat moeten andere mensen maar op zich nemen. En dat is nou net het grote probleem. Want het idee vindt bijna iedereen sympathiek en aansprekend. Uh, maar de uitvoering, daar is tot nu toe iedereen op stuk gelopen. Om echt genoeg waarborgen in te bouwen... dat bijvoorbeeld ook degene die het aanvraagt... Uh, en niet wilsonbekwaam is. Mm -hmm. Dus ook ja. de. Hij was rechtsgeleerde. Dus, uh, ja. Even ja. door moeten hebben. dat niet even, even ja. moeten doorpakken? Ja. ja. dat zei <laughs> daarop? Want dat hebt u hem vast. Uh, ja, voorgelegd. Maar ja, Hij zijn meer een beetje lichtelijk geërgerd. van. Nou, dat moeten anderen. Dat stokje moet de anderen nou maar van me overnemen. En ja, het plan zelf is natuurlijk al heel mooi verwoord door hem. Dus mm -hmm. dat is ook een verdienste. Maar ja, tot nu toe bijvoorbeeld ook. het, het uh, geval dat bijvoorbeeld de kleinkinderen. zo'n pil zouden vinden. en per ongeluk zouden nemen. Of dat. Uh, een man het aanvraagt en dat zijn vrouw op een gegeven moment dement wordt... en dat hij denkt, ja, zij heeft dit leven ook nooit gewild. Dus je krijgt ook allemaal schemerzones... waarin je dan misschien wel in iemands best wil handelt, maar misschien ook weer niet. Dus het wordt ja. heel oncontroleerbaar en ontoetsbaar. Ja. Dat is eigenlijk het grote gevaar. Ja, sympathiek idee, zegt ja. u al. En hij kon het mooi verwoorden. Laten we even luisteren naar een fragmentje... waarin die uh, huidrion zelf het inderdaad uitlegt. Ik ben voor mezelf vrij redel overtuigend, weet ik niet, ook een haast van nature, dat als ik zo'n pil had en ik zou op geen woord de situatie komen dat ze, mijn dokter wat dan ook zei, Rion, het kan niet meer zo, zoals je hier woont, je moet in een verzorgingshuis, dan zou ik die pil meenemen. En het lijkt me helemaal niet onmogelijk dat ik met de veiligheid van die pil naast me, dat ik het altijd kan doen, zou blijven leven. Ik heb zelf helemaal niet het woord zelfbeschikking gebruikt. Maar ik heb het meer van de andere gaan benaderd. Wat voor recht heeft de overheid om oude mensen onmogelijk te maken... op een behoorlijke, fatsoenlijke manier een einde van hun leven te maken... dan door zich op te hangen of voor een trein te springen of van een balkon te springen? Wat, voor, wat is de rechtvaardiging voor de overheid om dat aan oudere mensen te zeggen? Ja, dat was Huip Drion in 1991. Hij is zelf in 2004 uh, overleden. Nou ja, wat hij zegt, daar gaat die coöperatie laatste wil natuurlijk op verder. En die ja. proberen inderdaad een uitvoering te vinden. Ik zou uh, De minister Hugo de Jonge, die maakt zich zorgen... wil met die mensen van de coöperatie om tafel. Hoe, hoe moet het nu verder, denkt u? Ja, ja, ja, het laat in ieder geval heel goed zien hoe hoog de nood is. He, dat er zoveel mensen zo snel lid zijn geworden. En uh, dat eigenlijk ja, bijna iedereen die erover spreekt graag zo'n pil zou willen hebben. Dat geeft wel aan dat de politiek er echt nog beter en uh, serieuzer over moet nadenken, denk ik. Uh, maar ja, tot nu toe vind ik de regelingen die er zijn gewoon nog niet toereikend. En uh, dat vindt het OM ook. En, ja, zelfbeschikking is een belangrijk beginsel. Maar als iemand tegen zijn zin die pil krijgt. of niet wilsbekwaam is. dan is zelfbeschikking helemaal in het gedrang. Mm. Dus. Ja, ik vind dat de coöperatie laatste wil wel heel eenzijdig op die zelfbeschikking zit, terwijl je moet dat ook waarborgen. Hè, dat het dan ook echt iemands wil is en dat hij niet gestoord wordt bijvoorbeeld door een depressie of door druk van anderen. Uh, dus dat soort waarborgen heb je eigenlijk nodig. Alleen die wijzen zij af omdat ze vinden dat het helemaal in eigen regie nou, moet. Nou, denkt u dat het op een gegeven moment inderdaad op een rechtszaak aankomt? Ja, dat zou heel goed kunnen. Het is natuurlijk een principe kwestie ja. voor veel mensen. En um, ja, de, de huidige euthanasiewet kan al heel veel, maar juist de mensen die lid zijn geworden van die Coöperatie willen geen arts erbij, willen geen checks en willen geen, uh, ja, geen circus zeg maar, eromheen. Ja. Ja. Ik dank u wel uh, voor uw toelichting advocaat uh, Esther Pans. Vanavond uh, ja ook dit onderwerp om kwart over zes in één vandaag op NPO 1. Waking mm up -hmm. in Venice Somewhere by the Pier. Slowly shaking up the sand.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 Blackbird, last in de middel nieuws via de NOS, komt uit Frankrijk. Want het Franse openbaar ministerie heeft Marine Le Pen... leider van het rechtspopulistische Front National... officieel in staat van beschuldiging gesteld. En dat onderzoek dat richt zich op een aantal tweets die zij verstuurde over IS. Correspondent Frank Renaud Frank, wat waren dat dan voor tweets... Nou, het waren niet zomaar tweets. Het waren vooral tweets met foto's. Heel bloedige foto's van slachtoffers van executies door terreurbeweging IS. Ze deden dat al ruim twee jaar geleden. Le Pen zette toen drie foto's online waar je dus echt de bebloede en verminkte stoffelijke overschotten ziet liggen. Op een van die foto's is ook het lijk te zien van Amerikaanse journalist James Foley die geëxecuteerd was. Nou, dat leidde tot veel commotie natuurlijk in de media en de politiek. De politie, van die, de, sorry, de familie van die James Foley reageert ook. Die zijn geschokt te zijn. En de Franse Justitie besloot toen een onderzoek te starten... wegens, zoals het heet, publiceren van gewelddadige beelden. En dat heeft er nu dus toegeleid... dat Le Pen officieel in staat van beschuldiging is gesteld. Zeg, waarom heeft ze dat gedaan, die nare foto's verstuurd, dan? Nou, in een radioprogramma in december 2015... werd door een beroemde presentator een vergelijking gemaakt... tussen het Front National, de partij van Marine Le Pen... en terreurbeweging IS. Ik wil terugkomen naar de liens. Uh entre Daesh et le Front, enfin, les liens, pas les liens directs entre Daesh et le Front National, mais ce repli identitaire qui finalement est een communauté d'esprit. De die presentator zegt het Front Nationaal en IS, DAESH die beweging hier, die zijn beide uit op het zaaien van verdeeldheid. Dat hebben ze gemeen, zegt hij. Nou, Le Pen was daar wit over en zij publiceerde toen die foto's en schreef daarbij, bij die echt geëxecuteerde mensen, beelden. Dat is IS, om dus duidelijk te maken dat terroristen iets heel anders doen dan haar partij. Ja, nou is er onderzoek gedaan. Nu is ze officieel in staat van beschuldiging gesteld. Toch zou je zeggen, zij is politica, zij heeft parlementaire immuniteit. Ja, die immuniteit is alleen een paar maanden geleden opgeheven... door het parlement, zodat ze ook echt vervolgd kan gaan worden... als daar aanleiding toe was, en dat is er nu dus. Gewone parlementariërs kunnen inderdaad niet vervolgd worden... die zijn onschendbaar, Le Pen nu dus wel. evenals een partijgenoot van haar die ook zo'n foto op Twitter zette... en die ook, net als Marine Le Pen, officieel in staat van beschuldiging is gesteld. Wat voor straf kan ze krijgen? In het uiterste geval drie jaar cel. Maar dan moet het wel echt tot de proces komen en tot de veroordeling. Of dat allemaal gaat gebeuren is afwachten. En als het gebeurt, dan kan het ook best nog wel eventjes gaan duren. Want alleen dat vooronderzoek nu, dat heeft dus al twee jaar geduurd. Frank Renaud, dankjewel. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Nou, het is de holy grail van de vleesvervangers, de plantaardige biefstuk. Want is zoals zoals onder vlees of een vegetarisch worstje... die kunnen we bij de supermarkt wel vinden inmiddels. Maar een echte sappige biefstuk gemaakt van planten, die ligt er niet. En dat is niet zomaar, want het is ontzettend moeilijk om er zo eentje te maken. Altsjan van der Goot is hoogleraar aan de Universiteit Wageningen... en die werkt er al tien jaar aan. En nu is het bijna zover, meneer van der Goot... Ja, het, uh, <lacht> we schieten op. Ja, okay, goedemiddag, van harte welkom hier. U leidt een samenwerkingsverband tussen universiteiten en bedrijven... met als doel inderdaad zo'n sappige nep-biefstuk. Ja, dat is inderdaad het uh, doel. Wij willen zeg maar, een uh, nieuwe generatie vleesvervangers uh, ontwikkelen... die wat uh, ja, andere karakteristieken heeft dan de huidige vleesvervangers. En wat is dan anders? Nou, Het is bijvoorbeeld mogelijk om een uh, groot stuk te maken. Het is waarschijnlijk mogelijk om uh, de structuur wat meer te controleren. Zodat de huidige vleesvervangers lijken veel op kippenvlees, wat burgers. Maar wij hebben de ambitie om ook varkensvlees, wat groffere structuur... en wellicht zelf rundvlees na te gaan maken. Ja, die sappige biefstuk, zo wordt het maar steeds uh, genoemd. Waarom is dat zo moeilijk dan? Ja, om dat een beetje voor te stellen hoe ingewikkeld het is... zeg ik wel eens van, goh, hoe ingewikkeld zou het zijn om sla uit biefstuk te maken? Als we het probleem omgekeerd hadden, dan voelen we onmiddellijk aan hoe ingewikkeld dat is. Ja, vlees heeft een hele, he hele eigen structuur. Um, en die structuur is niet natuurlijk in uh, planten, uh, planteiwitten aanwezig. Dus wij moeten het planteiwit ja, bewerken. En het liefst op zo'n mild mogelijke manier. Zodat toch een, een vergelijkbare, vezelachtige structuur ontstaat. Die ook water en vet op een vergelijkbare manier kan binden. Mm -hmm. Ja, want structuur, daar gaat het om. Smaak, dat is dan een bijkomstigheid. Dat, moet echt, dat je erop kunt kouwen, dat, dat is echt de bedoeling. Ja, smaak is en zeker een beetje niet een bijkomstigheid. Ja, ja, ja, klopt. Smaak is zeker niet een bijkomstigheid natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Maar je zou kunnen zeggen, daar zijn we al een beetje verder in. Dan dat het gaat maken van die structuur. Dat gaat wel lukken. Mm -hmm. Maar vooral inderdaad, die structuur en het op te kunnen bouwen, dat een beetje taai wordt op plaats. Dat is heel belangrijk en moeilijk om na te maken. En dat er dan ook nog jus uitloopt? Of ja. Nou ja, bloed dan in het echt? Nou, het moet is je dat ook daar kunnen doen? Het is natuurlijk wel heel mooi als. Um, ja, want wat, ons product maken we eigenlijk voor de echte vleeseter. Die het echt moeilijk vindt om eens wat minder vlees te gaan eten. En dan is het allerlei consumentenonderzoek. Uh, duidelijk dat hoe meer het op vlees lijkt... hoe makkelijks het voor die consumenten is om vlees te vervangen. En inderdaad, daar hoort ook het effect van bakken... en eventueel het jus maken van je vleesvervanger bij. Ja, het gaat om de hele beleving. Het gaat om de totale beleving. <laughs> ja, zeker. De basis is, uh, begrijp ik, uh, soja. Wat hebt u nou ontdekt waardoor het ja, ook, ook meer op een echte biefstuk gaat lijken? Want u zei net al, we komen dichterbij. Ja, we komen dichterbij. Wat wij uh, hebben gedaan, is een proces eigenlijk ontwikkeld... dat speciaal bedoeld is om structuren te maken. Uh, de huidige vleesvervangers worden veel gemaakt in processen... die eigenlijk niet daar helemaal geschikt voor zijn. Uh, maar wij hebben een proces uh, bedacht... dat zowel op grote als op kleine schaal, dat is ook wel interessant... Uh, het mogelijk maakt om die structuren te maken. Dus het kan zo zijn dat de slager om de hoek een apparaat heeft staan... zodat hij zijn eigen vleesvervanger kan gaan maken. Uh, hoe dan, is de vraag? Ja, hij, hij zou dat zo'n apparaat krijgen... dat wij nu aan het ontwikkelen zijn. Uh, dan kan hij een mengsel van planten-eiwitten nemen... Uh, in dat apparaat doen, het bewerken... en dan daarna op zijn eigen smaak en inzicht... Uh, tot een volledig product uh, fabriceren. Ja, zoals hij nu ook gehakt draait? Ja. En dat, en dat is ook een nieuw aspect van, van, van de technologie die wij aan het ontwikkelen zijn. Niet meer producten uit de fabriek, maar lokaal en, en wat dichter bij de consument geproduceerd. Ja, maar die ingrediënten die komen dan uit potten of zakken? Of... Nou ja, de ingrediënten ja. zijn natuurlijk de eiwitten uit plantenmaterialen. Mm -hmm. En ja, in de praktijk ziet dat eruit als een poeder. Ja, ja zeker. Maar je kunt het dan bij de slager krijgen: ja. Ja, het nepvlees. Zeg, er is een dame van de Channel 4 bij u op bezoek geweest. Ik dacht even, het is het nichtje van Yvonne Jaspers, maar ze leek er nogal <laughs> op, bij u in Wageningen, en ze kwamen er kijken naar de machine. After 30 minutes in the cylinder, the plant meat's cooked to a tea. It looks like a donna kebab. You just want to go, Just, true. Once it's out of the machine, the product has a texture, more like steak. That is astonishing. Can I try some? Sure. The texture is very good. It's just like me. The taste... Ja, nou, zij was heel erg enthousiast. In ieder geval over de, de texture, hè? Ja. dus de structuur, de structuur. En de, de, de smaak, daar was ze nog niet helemaal uit. Um. U zei net van ja die smaak daar gaan we wel uitkomen. Maar bent u dat ook nog aan het ontwikkelen? Of? Ja, en dat, uh, waar zij denk ik van onder de indruk was... was mm -hmm. de snelheid waarmee die plantenpoeders omgezet worden in een vezel. Ze zag het voor haar ogen gebeuren ja. zeg maar op een hele milde manier. Ik denk dat ze daarvan onder de indruk was. Ja, wij werken samen een, met acht bedrijven. En één daarvan is een, het grootste flavorhouse ter wereld. Dus wij maken gebruik van hun technologie... om onze structuur op smaak te maken. Ja, hebt u het zelf al eens geproefd? Nou, formeel mag dat niet. Oh nee, uh, omdat, uh, zij deed het wel. Ja, soms gebeuren wel eens dingen. Het oh, is de macht van de TV-camera en de, de Britten die erbij ja, stonden. Ja, zo gaat dat. Ja, officieel uh, want, niet. Ja, want dat is ook een van de ontwikkelingen die wij doen. We maken een nieuwe generatie apparatuur die echt in een keuken geplaatst kan worden. Zodat we daar food-grade producten uit kunnen halen. Die dan ook uh, door consumenten geproefd kunnen worden. Ja, maar je wilt toch zelf weten of het een beetje gelukt is? Dat doet een kok toch ook? Ja. Huh? ja een bakker? Ja. ja, ja. ja, ja. Mm. Nou, wat ik altijd zeg is dat we bedrijven hebben kunnen overtuigen om mee te doen. Oké. Okay. Zij um, net, dit maken we voor. Vleeseters die van het vlees af moeten. Hè? Want de, de echte vegetariër, nou we hadden het net tijdens het plaatje al even over. Van je ja. denkt, waarom als ik toch geen vlees eet, waarom moet ik dan iets hebben wat er speciaal op lijkt? Dus ja, maar het is ook daar helemaal niet voor bedoeld. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Het is uh, zeker niet bedoeld voor veganisten mm -hmm. of uh, vegetariërs. Die hebben zeg maar ja, zelf een afkeer tegen vlees. Dus ik heb wel eens gehoord van een vegetariër die zei, jullie product lijkt te veel op vlees. Ik vind ja. dit niet aantrekkelijk. Ja. Ja. Nee, kan het, ook eng zijn het kan ook eng nee. zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dus het is ook duidelijk niet bedoeld voor die categorie consumenten. Maar voor voor de vlees consument die echt minder vlees zal moeten gaan eten. Want? Ja, de aarde de, kan het, de aarde kan het niet aan dat mensen zoveel vlees eten... als wij in het Westen doen. Mm -hmm. En u denkt dat met de ontwikkeling van dit product, van die nep biefstuk... dat er dat daar een significante bijdrage aan geleverd kan worden? Ja, dat blijkt wel uit allerlei ja. consumentenonderzoek. Wat we ook zien is dat de markt voor plantaardige vleesvervangers... inderdaad bekend is, geaccepteerd door de consument en groeit. Wij verwachten dat met nieuwe innovaties we die markt verder kunnen uitbreiden. Mm -hmm. Nou Wanneer is hij er? Want u net, we zijn erbij. Ja, dat is altijd de holy grail. Ja. Ja, um, het project loopt uh, nu nog vier jaar. Ik hoop dat we binnen die vier jaar uh, producten op de markt hebben. Ja, en to toch wel stiekem even proef in de tussentijd. Maar goed, daar gaat u verder niks over zeggen. Ik dank u wel uh, voor het verhaal over de ontwikkeling van de plantaardige biefstuk. Adsjan van der Goot, dank u wel even kijken wat we verder gaan doen. Want we blijven wel een beetje bij uh, nou ja, zeg maar de voedselproductie. Want het platteland dat staat voor grote uitdagingen. Boerenbedrijven komen steeds vaker leeg te staan. Daar moeten we iets mee. En hoe dat er dan uit zou kunnen zien... daarover ga ik praten met Rijksbouwmeester Floris Alkema... en met gedeputeerde ruimte en financiën in Noord-Brabant... Erik van Merrienboer. Lammert, trending, zo tegen vieren. Waar heeft iedereen het heel druk mee vandaag? De Phantom of the Opera, zoals je hem nog nooit eerder hebt gehoord. Oh? En de Oscars komen eraan. En daar horen natuurlijk goodiebags bij. Maar wat zit daar precies in? Dat vertel ik straks. Hier is het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Dorot Megens. Vanwege de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kusjak en zijn vriendin... heeft de politie huizen doorzocht en zeven mensen opgepakt. Het gebeurde op plaatsen rond de Italiaans-Slovaakse zakenman Antonin Vadala. Hij heeft contacten met de regering en werd door publicaties van Kusjak in verband gebracht met de Italiaanse maffiaorganisatie organisatie Drangheta. De criminaliteit in Nederland blijft afnemen. Vorig jaar werden minder mensen slachtoffer van criminaliteit. Ook het aantal misdrijven dat de politie registreerde nam af. Dat meldt het CBS. De Rijksuniversiteit Groningen beraadt zich op juridische stappen tegen de stichting. Achter de cursus Ik Stop Ermee, die bedoeld is voor mensen die willen stoppen met roken. De stichting claimt op basis van onderzoek dat 81% van de deelnemers ook echt stopt met roken. Maar het lijkt erop dat het onderzoek waarin de naam en het logo van de Rijksuniversiteit Groningen worden gebruikt niet bestaat, zo meldt Nieuwsuur. En bij werkzaamheden bij Vianen is een pot met honderden waardevolle zilveren en twaalf gouden munten gevonden. Waarschijnlijk komen ze uit de 15e eeuw. Die pot die is aan, in augustus ontdekt... toen medewerkers van het waterleidingbedrijf aan het graven waren... in een nieuwbouwplan bij Vianen. Afgelopen maanden zijn de munten onderzocht... en daarom is die vondst nu pas bekendgemaakt. Dorot, dankjewel. René Pazet, verkeersinformatie. De a 2 Suzanne bij Eindhoven is weer vrij. Uh, dus kan de file gaan oplossen. Dus het afrit Valkenswaard, knooppunt de Hocht, nu nog drie kilometer... Nog steeds eh, ijsvorming op delen van de A4, Amsterdam-Den Haag. Dat levert nu een half uur vertraging op tussen knappend Veen en Zoeterwoude rijndijk En op de A10 Noord is ook file ontstaan. Tussen Landsmeer en Durgedam inmiddels een half uur vertraging. Het is nog niet duidelijk wat daar nou aan de hand is, maar ik vermoed een ongeluk. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tenslotte. 10 minuten in de file tussen Leiden en Wassenaar. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Politici moeten ook hun geweten volgen. Dat is natuurlijk nest, voor het vertrouwen in de politiek. Ik snap de onvrede, ik snap de frustratie. Het is beschamend dat de overheid dit zo slecht doet. Ja, ik heb niks aan oude beschaving als mijn eigen beschaving afbrokkelt onder mijn ogen. Politiek Vandaag. Ja, en politiek is veel lokale politiek natuurlijk deze weken. En dan vragen wij ons af... wat is toch de drijfveer voor lokale politici in de gemeenteraad? Nou, in de driedelige documentaire serie Ons Belang... proberen collega Simone Timmer en Sandra het het raadslid te doorgronden. Goedemiddag allebei, fijn dat jullie hier zijn. Vanavond aflevering 1. Sander, jullie hebben zes raadsleden gevolgd hè, in hun dagelijks werk. Maar ook in hun werk uh, als raadslid natuurlijk zijn jullie anders gaan kijken? Ben jij anders gaan kijken naar lokale politiek? Naar lokale politiek. Nou, wat in wat ons is opgevallen is dat die mensen ongelooflijk hard werken. Ze hebben er gewoon een baan naast. En moeten daarnaast nog minstens twintig uur echt in die gemeenteraad en rond die gemeenteraad allerlei dingen doen. En, en je vraagt je echt soms af waar die mensen echt de tijd van, voor hebben. Hoe, hoe ze dat voor elkaar krijgen. Het is echt ongelooflijk. Ja, en wat ja. ze er aardig aan vinden, Simone. Want ik zag Gijs Rademaker van de week het Eén Vandaag Opiniepanel. Daaruit blijkt dat mensen maar heel weinig waardering hebben voor het werk dat de raadsleden doen. Ja, en dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want die raadsleden zijn zelf vaak toch best wel heel gemotiveerd. Ondanks dat ze bijvoorbeeld... We hebben een boer gevolgd, die heet Win van de Zanden. Die heeft een vader, een moeder. Daar zorgt hij voor. Hij heeft zijn koeien, zijn bedrijf. En ondertussen gaat hij dan toch ook die politiek in. Omdat hij ja, toch het gevoel heeft van... Ik, ik wil iets veranderen in mijn omgeving. En, en, en daar moet ik dan zelf dus ook iets aan gaan doen. En dat, ja, die motivatie uh, is eigenlijk best bijzonder. Ja, in Bokstel is dat? Ja, dat is in ja. Bokstel. Zullen we even ja. luisteren? Ja. En je ziet iemand uh, hulpeloos bijna... Uh, zonder lol zonder zin in het leven, ja. dat, dat wil je eigenlijk niet. Maar zit jij dan rustig hier in die raadzaal? Uh, ja. ja, wat is rustig? Ik, uh, ik, ik ben met mijn me wel, uh, weet wat er thuis speelt. Maar ik weet ook het belang, van, waar hier aan een beleid gemaakt wordt, dat dat ook van belang is voor uh, 30.000 inwoners van Boksel. Ja. En dan komt toch weer dat... Uh, ja, dat voelen in mij naar boven van zorg voor de medemensen. Ik vind dat belangrijk. Dat is, is hetgeen waar, waar je voor uh, op de wereld bent. Dat ik uh, een zorgzaam te zijn ook voor de medemensen. Die uitzicht dan in dat raadswerk. Uh, nou ja, dit is een drijfveer. Is dat voor uh, die zes politici die jullie gevolgd hebben ongeveer hetzelfde? Ja, dat verschilt natuurlijk toch wel een beetje. Kijk, deze man is echt heel persoonlijk gemotiveerd. Hij praat hier ook over zijn vader, die op dat moment net opgenomen is, uh, omdat hij heel dement is en niet meer thuis kon wonen. Maar dan, ondanks dat hij dus vijf uur lang naast zijn vader heeft gezeten, gaat hij toch ook weer naar zo'n vergadering. Er zijn ook mensen die. Ja, wat anders gemotiveerd zijn ook wel in onze serie. Bijvoorbeeld een conciërge, dat kan misschien eigenlijk Sander ja. beetje vertellen... want die heeft hem gevolgd. Ja, dat is een man die, die uh, nou, eigenlijk heel boos is geworden op de politiek. Hè. Er werd een, een huis achter hem geplaatst... waar drugsverslaafden werden opgevangen. En er was geen uh, toezicht op, niks. Dus die wijk, dat, dat werd een, een, een groot drama. Hij werd boos. En het motiveerde hem uiteindelijk om gewoon de politiek in te gaan. Want ja... Hij vindt als, als de politiek het niet voor me doet, dan ga ik het zelf doen. En dan ga ik dus die politiek in. En dat is zijn motivatie bijvoorbeeld. Ja. En zo zie je elke keer he, verschillende motivaties. Maar het, het zijn eigenlijk wel hele praktische dingen. De reden waarom de... mensen. Ja, ja, ja, ja, precies. Maar ja, goed, intussen denk je ook van weinig waardering. Ze krijgen bijna niet betaald. Ze moeten er ontzettend veel uren voor maken. En die raadsvergadering, laten we eerlijk wezen, die zijn soms wel heel saai. Heel ja, saai. Dat gaan wij zeker niet <laughs> ontkennen. Heel, heel saai ja. en stroperig. En daar lopen die mensen ook wel en ze tegen. Doen aan, ja. Ze doen ja. het toch, Ze doen het toch. En ze zeggen ook: dit is onze motivatie. Maar tegelijkertijd, ja, het is heel stroperig. Hè? En bijvoorbeeld die conciërge waar we het over hebben. Dat is een man die echt zegt: van weet je, ik wil het morgen nog, hè, vandaag eigenlijk liever nog opgelost hebben. Nou, dat lukt ja, dus niet. En dat lukt dus niet. Dus daar ja. gaat hij ook wel tegenaan lopen natuurlijk. Dus dat, dat, dat maakt het ook wel heel ingewikkeld voor ja. heel veel mensen. En misschien ja. ook wel de reden waarom heel veel mensen ook denken: nou, die raad. Ik ga er niet in zitten. Ja, maar het is mensenwerk. En dat is natuurlijk weer zo aardig. En dat laten jullie zien. Kom? Ja, zeker. Ja. zeker. Ja, ja. Vanaf Absoluut. de eerste aflevering. Ja. NPO 2 om vijf en half negen. En de weken daarna. Ja, Elke drie keer. donderdag. Ja. Oké, okay. dank jullie wel. Sander Het Sas en Simone Timmer. Het platteland heeft dringend vernieuwing nodig. Er verandert van alles. Denk alleen al aan klimaat, aan energie. Jonge boeren van nu die kunnen er niet meer van uitgaan... hun bedrijf levenslang voor te kunnen zetten. Hoop stoppen ermee, met als gevolg dat immense stallen en schuren... leeg komen te staan. En dat vraagt om durf en om creativiteit. Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept boeren, grondeigenaren... maar ook ontwerpers op om mee te denken over de toekomst van het platteland. Goedemiddag, meneer Alkemade. Fijn dat u hier bent. En ook is hier gedeputeerde Ruimte en Financiën in noord Erik van Merriamboor. Dag van ja. um, meneer Van Merriamboor. Meneer Alkmaar, de Rijksbouwmeester. Wat is er in uw woorden aan de hand op het platteland? Nou, wat we zien op het platteland is enerzijds een enorm succes. Hè. De, de voedselproductie, de, de, de manier waarop wij veilig en beschikbaar voedsel hebben is geweldig. Nederland doet wat dat betreft uitstekend werk. En tegelijkertijd zien we een soort failliet op het platteland. Hè. De leegstaande stallen, de stoppende boeren, de drugscriminaliteit, de mestproblematiek. Dus twee gezichten. En uh, wat duidelijk is, is dat het bestaande systeem tegen zijn grenzen aan het lopen is. Zaken moeten veranderen. En als zaken moeten veranderen, dan kun je ontwerpers aan boord brengen. Maar waar wij vooral op geïnteresseerd zijn... is van hoe de boeren en de landeigenaren het nu zelf zien. Van wat vanuit hun positie zien zij als nieuwe mogelijkheden. En die nieuwe mogelijkheden, daar zijn we naar op zoek. Nou, u bent de Rijksbouwmeester. Dan kijkt u vooral naar hoe het eruit ziet, naar de inrichting. Dat is een belangrijk onderdeel, maar het gaat vooral ook om het, de, het programma erachter. Hè? Van wat gebeurt er nou op het platteland? Hoe uitzicht dat? Wat voor mogelijkheden kunnen we aan, ook, ook aan de boeren geven? Hè? Die ook wel in een heel moeilijk parket zijn gebracht. Mm -hmm. laten, we, laten we het proberen in uitdagingen uh, te formuleren. Mm -hmm. Meneer van Merri Boer, uh, wat, wat zijn dan uh, in uw ogen de grote uitdagingen? Bijvoorbeeld bij u in de provin provincie, Noord-Brabant? Nou, wat we zien inderdaad is dat richting 2030 misschien wel één op de vier stallen leeg komt te staan. Maar het is vooral goed te kijken naar de verhalen van de mensen. Hè? Wat op dat Brabense platteland natuurlijk generaties lang het geval was. Aan wie geef ik de boerderij door? Wie gaat er na mij verder met nou ja, het beheer van het landschap, het verzorgen van het gebied, eh, economische activiteit... Ja, dat ging jarenlang van familie binnen de familie over... naar de volgende generatie. En je ziet dat mensen daar op zoek zijn naar bedrijfsopvolging. Naar wat gaat er op deze plaats nog kunnen. Ook de, de dynamiek in de sector maakt... dat ja, niet iedereen daar meer zijn boterham in zal kunnen verdienen. Ondanks dat succes waar meneer Alkmaar het ja, over heeft. Misschien ook wel dankzij, dankzij dat succes. Ja. He, dat is het ja. verhaal van de efficiency en de schaalvergroting. He. Dus we zien per saldo minder locaties in Brabant. En dat betekent dat op die, op die locaties... men op zoek is naar andere verdienmogelijkheden. Nieuwe ja. mogelijkheden om nou, niet alleen de boterham te verdienen... maar er ook met kwaliteit te kunnen wonen en werken. Mm -hmm. ja, je kunt niet van elke lege schuur natuurlijk een, een, een dance-evenementenhal maken. Kan nee, laten we dat niet doen. Nee. En, uh, dan hebben we wel heel veel dance in Brabant. <laughs> Ik denk ook dat we moeten accepteren dat voor een deel... ook de sloop het perspectief is waar je mensen ook in kunt ondersteunen en begeleiden. Maar ik denk dat het voor de vitaliteit van het landelijk gebied vooral zaak is... Ja, dat je op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden... nieuwe vormen van economische activiteit... Ja, die zich goed verdragen met... Ja, de sociale kwaliteit die we daar ook natuurlijk ja. willen zien. Hebt u meneer Alkema al, al een voorbeeld? Zijn er al plekken waarvan u zegt... nou daar, daar gebeuren nou aardige dingen waar we wat nou, mee kunnen? Want, wat je natuurlijk veel ziet is nieuwe vormen van natuurontwikkeling. Ook natuurinclusieve landbouw. Hè. Uh, mensen die ook wel heel veel nieuwe mogelijkheden... voor een leegstaande bebouwing zien. Hè. Zoals yoga, schuren en alles. Maar waar wij naar op zoek zijn is uh, een soort radicale vernieuwing. Hè. Dus kijkend op het moment dat zaken moeten veranderen... kun je daar dan een positieve wending aan geven. En wat dat betreft met onze prijsvragen... willen we niet één prijs uitreiken, maar zestien. Zestien eh, be, um, initiatieven die ieder 25.000 euro ontwikkelingsgeld krijgen. Begeleiding vanuit Wageningen, vanuit verschillende kennisinstituten. En het idee is dat we grondeigenaren, vaak agrariërs... maar ook andere grondeigenaren, koppelen aan ontwerpers. Zodat we én de verbeeldingskracht hebben... maar ook de kennis van de mensen om wie het echt gaat... Hè, en die het kunnen realiseren. Ja, brood en spelen, noemt u de prijsvraag. Ja, en dat brood gaat natuurlijk op, uh, op de, de oude taak... van het produceren van ja, het voedsel. En de spelen op de dans en de yoga dan. En uh... spelen, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar natuurlijk ook, ook een hele belangrijke... nieuwe. Functie van het platteland, de recreatie hè? en de, de, de, de rust en de ruimte die we zoeken en die ook een economisch model vertegenwoordigen. Ja, u had het al, meneer uh, Mur, over de opvolging. Verslaggever Harm van Attenveld was in Drenthe, Zuid-Wolde om precies te zijn, en trof daar een jonge boer met grote vragen over de toekomst. Naam: Iris Bouwers. Leeftijd: 24. Doel: agrarisch verdienmodel voor de toekomst. Dit is het verdienmodel Laar Laarzen aan. Ja, eens kijken of ze lekker liggen. Dit is de ja. varkensstal. En nu schrikken ze. Ze schrikken op, maar ze zijn ook zo weer uh, relaxed. Ze gaan ook alweer liggen. Hoeveel biggen in totaal? Uh, op dit moment uh, groeien we toen naar de 1250. En uh, dat is wanneer de stal vol is. Ja. Is dat veel? Nee, ik geloof dat het gemiddelde bedrijf, uh, vleesvarkensbedrijf in Nederland zo'n 3400 uh, varkens heeft. Ja. Hoe kan dat uit? Um, het is een zijtak van ons bedrijf. We hebben voornamelijk uh, uh, akkerbouw en, uh, en varkens doen we erbij. En uh, daarvan kunnen we de mest natuurlijk op onze eigen grond weer gebruiken. Alleen ja. oh, als dat niet had gekund? Dan hadden wij geen varkens kunnen houden in, uh, in Nederland. Nee, daarvoor zijn de marsjes veel te klein. Zo, we lopen weer terug de frisse lucht in. Het op van een bedrijf dat de open van de Ieren startte in 1961. Op dat moment hield hij zo'n vijf koeien. Uh, had hij zeven hectare land, had hij wat kippen, had wat, hij uh, wat varkens. Al en nu is het een uh, gemengd bedrijf, hè? Klopt. 120 hectare akkerbouwgrond. Ja, maar aardappelen, suikerbieten, brouwgerst, uien, glutenvrije haver. Wat groeit hier? Uh, nou, als we erin lopen, dan kun je het wat beter zien... Dat is, dat is ijs. Het zijn hele kleine plantjes geworden, maar het is valeriaan. Dat is een, uh, een rustgevend kruid. En dat hebben wij in het uh, najaar laten planten. En dat hopen we in het najaar van 2018 uh, weer te gaan oogsten. Valeriaan? Valeriaan, ja. Het, is, uh, het gaat om de wortel. En dat wordt verwerkt in, uh, in homeopathische geneesmiddelen. Daar kun je goed van slapen. Ik, uh... Heel iets anders dan aardappelen. Ja, uh, maar ik denk dat het belangrijk is voor, uh, voor jonge ondernemers... om verder te kijken dan wat hun, uh, hun, hun vader of grootvader heeft gedaan. En om ook zeker bezig te zijn met uh, dat toekomstig verdienmodel. Want uh, niets de nadelen van zetmeel aardappelen. Maar ik wil graag over uh, 30, misschien al 40 jaar ook boer kunnen zijn. Het verhaal van Iris Bouwers. Ja, Valeriaan, ook een manier om rust op het platteland te brengen. Ja, mijn oma die had het er ook altijd over. Erik van Merienborg, gedeputeerde in Noord-Brabant. Is dit een, een verhaal dat u herkent, ook bij u uit de provincie bijvoorbeeld? Ja, zeer. En wat je ziet is dat een volgende generatie... jonge mensen radicaal andere keuzes durven te maken. Dat is ook wel de historie op het platteland. Dus de nieuwe generatie durft nieuwe dingen aan. Het is heel mooi om dat gemengd bedrijf ook weer terug te zien dicht bij de consument, met het accent op kwaliteit. Dus ja, ik denk ook dat in de generatiewissel... naar een nieuwe generatie ondernemers op het, op het platteland... Ja, dat daar ook de toekomst zit. En dat zijn mensen, net als Iris, die zien we in Brabant ook... en die verwelkomen we graag. En die ondersteunen we graag ook met deze prijsvraag. Nou, moeten ook mensen van buiten wat positiever naar de landbouw gaan kijken? We hebben natuurlijk die verhalen over die megastallen, Q-koorts... Al, al dat soort dingen. Het is dus natuurlijk van de afgelopen jaren ook dat... ik denk, ah, er mag wel een wat positiever verhaal überhaupt verteld worden... over de landbouw. Ja... Vanzelf, dat denk ik wel. Ik denk ook dat de mensen op het, op het platteland dat verdienen. En dat begint ook met elkaar kennen. En dat begint ook dat mensen net als Iris de boerderij opengooien. He, uitnodigend zijn aan mensen om eens te komen kijken hoe het gaat. Zodat je zicht krijgt op nou ja, hoe komt ons voedsel tot stand. Welke kwaliteit wordt er geleverd. En zijn we bereid ook daarvoor voldoende te betalen. Ik denk dat we de verbinding tussen stad en platteland. Iets wat in Brabant nou ja, toch altijd uh, vanzelf sprak. Dat we die moeten ondersteunen. Door bijvoorbeeld ontwerpers van een design academy in Eindhoven, is echt in die Brabantse omgeving te laten. Meneer Alkemade, hoe krijgt u die de stad uit? Ik bedoel, Eindhoven is uh, helemaal hip aan het worden. Ja. Ja, dat was, was het al een tijdje, maar nu zie je het ook uh, ja, ja, ja. echt. Krijgen die mensen wel weer de stad uit? Ja, wat, we, wat wij gedaan hebben bij deze prijsvraag is ook een matching site, hè, waarbij uh, landeigenaren zich kunnen melden, maar ook ontwerpers. En we zien dat nu uit beide categorieën veel mensen zich al aan het aanmelden zijn. Hè. En, uh, maar veel ontwerpers kennen inderdaad geen landeigenaren laat staan boeren. Hè? Maar wij brengen ze bij elkaar Merkt u contact? ook dat ze zich wel eventjes ergens overheen moeten zetten dan? Ja, maar ik merk ook wel een enorme gretigheid hoor. Uh, iedereen beseft wel dat het niet alleen de stad is waar het gebeurt. Hè? En uh, juist het platteland heeft de vermogen tot radicaal veranderen die ontwerpers erg aanspreekt. Uh. Ja, kunt, u, kunt u daar dan ook al wat alle, alle voorschotjes voor geven of voorbeelden van wat, wat ik me ja, daar dus, dan bij uh, voor moet stellen? Nee, precies. Hè? Dus we zeggen van uh, kijk niet alleen naar uh, andere vormen van voedselproductie... maar kijk ook naar natuurontwikkeling... kijk naar waterhuishouding... kijk naar heel andere verdienmodellen. Hè. Uh, de zorg is dat Wat is nou aan... iets heel koels? Uh, om dat maar, woord maar even te gebruiken... dat u al gezien hebt... Nou, ik zie boerderijen die eigenlijk alles doen. Hè, vanuit een soort pragmatisme en een yogastudio hebben. Maar ook uh, dementeren, mensen met dementie opvangen... en tegelijkertijd ook nog fokstieren hebben. Hè. En uh, het feit dat je zo'n zo plek hebt waar van alles kan... waar je van alles kunt proberen. Maar zoals gezegd, wij zijn echt op zoek niet aan... om nu te vertellen wat we denken dat er moet gebeuren. Maar wat, wat leeft er nou bij de mensen zelf? Hè? Ja, maar je kunt mensen ja. ook op ideeën brengen. natuurlijk. Nee, he, nou, ja. uh, we hebben wat dat betreft... Uh, de website Ik raad ook mm -hmm. iedereen aan om die te bezoeken. broodenspelen.nl En daar staat ook in hoe je kunt inschrijven. En dus iedereen die ideeën heeft... en ik kom ontzettend veel mensen tegen met allerlei ideeën... maar die vaak om de verkeerde redenen niet mogelijk zijn... die willen we helpen. Ja. En die koppelen we dan ook aan ontwerpers. Ja, want verkeerde redenen om... He, dat, dat, dat goede ideeën niet, niet ja. mogelijk zijn? Nee, soms uh, hele simpele bestemmingsplanprocedures... werken soms verkeerd uit omdat ze belemmeren... wat eigenlijk een goede ontwikkeling zou moeten zijn. En uh, daarin willen we ook sturen. Nou, en daar hebt u meneer van Merrienboer voor. Ja. Toch? Om dat te regelen. Om dat te regelen. Oh, denkt u? Uh, nee, nee, daar zit zeker een punt. Maar uh, wat, wat je dan ook ziet is dat het niet zozeer zit in de regels zelf... maar vooral hoe we daarmee omgaan. En dat betekent dat je de ontmoeting moet organiseren... om ook de mensen die bijvoorbeeld vanuit de overheid waken... over de zorgvuldigheid van de bestemmingsplanprocedures... dat die dat doen in en met uh, de, de dialoog met, met de mensen in het gebied. Zodat je ook veel beter zicht... Een beetje krijgt flexibiliteit, is dat wat u een, vraagt? Een beetje flexibiliteit. Ja. En dan zie je dat dat in de regelgeving volgens mij al vaak mogelijk is. Maar dat het vooral gaat om elkaar goed verstaan, het gesprek voeren... En dan kunnen we inderdaad ook binnen de huidige bestemmingsplannen... al een heleboel. Maar dan ontstaat er ook draagvlak om de bestemmingsplannen aan te passen... als je daarmee kwaliteit wint. Kwaliteit van ondernemerschap, kwaliteit in dat landelijk gebied. Ja, En dat, dat is het handwerk wat een overheid en ondernemers samen moeten doen. Ja, en dan moeten ze daarbij ook nog... want het klinkt allemaal wel, wel he, he, heel leuk en gezellig... en, en al dat design en, en creativiteit op het platteland. Tegelijkertijd moeten ze ook nog mesthuishoudingen... en al dat soort hele strenge regels natuurlijk ook aan voldoen. Nou, dat klopt. Maar dan moeten we toch nog eens goed naar Iris uh -huh. luisteren. Want hij kiest bewust voor dat gemengd bedrijf. Voor minder varkens. Voor een kwaliteit waarvan ik denk... ...ja, dan verdraagt ook de mestproductie van de varkens... ...verdraagt zich met wat dat landschap daar kan dragen. En dat is wat heel veel uh, mensen in dat landelijk gebied... ...zeker ook agrarische ondernemers willen... ...dat het in balans is met dat gebied... Maar dan moeten er wel alternatieve mogelijkheden zijn om tot gemengd bedrijf te komen. Nou, een mooi voorbeeld in Brabant. We zijn in afwachting van de Brabantse whisky. Dat vind ik zo'n inspirerend voorbeeld. Kijk. Waarvan ik denk. Zo herken ik de Brabantse ondernemers weer. Ja, meneer Alkemane. Hm? Nee, inderdaad. Want uh, ik denk dat het heel belangrijk is. is dat onze boeren waarderen. Hè? Want die is ontzettend hard werken, een ontzettend hardwerkende beroepsgroep. Die ook het beste wil, maar vaak het beste niet kan doen. Hè? Omdat ze in een positie zijn gebracht dat dat niet mogelijk is. Maar ik ken geen enkele boer die er naar uitkijkt om zijn land slechter achter te laten dan dat hij het vond. Hè? Dus je moet uitgaan van wat is nou de draagkracht van dat platteland? Wat zijn de andere functies die je eraan toe kunt voeren? En hoe ga je dat dan mogelijk maken? Ja, nou, whisky vind ik alvast een heel goed begin. Ja. <laughs> ik dank u beiden en heel veel succes en plezier ook met dit project. Brood en spelen en de prijsvraag. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en gedeputeerde ruimte- en Financiën Erik van Merrienboer in Noord-Brabant. Goedemiddag trending vandaag. En hier is Lammert. Ja, met een uh, relletje over het songfestival. Want Ach. wat zou het songfestival zijn zonder relletjes? Ja, ja, de definitieve inzending waarmee Welen uh, namens Nederland naar het songfestival afreist, wordt pas zaterdag bekendgemaakt. Maar toch is er al ophef over, want in aanloop naar de bekendmaking zingt Welen elke avond in de Wereldrijd door een nummer dat kans maakt om die nieuwe inzending te worden. En gisteravond zong hij daar het nummer That's How She Goes. Ja, volgens velen het beste nummer van de drie die hij tot even nu toe heeft laten horen. wat je nu gaat uh, vertellen mogelijk. Ja. Ik vind het geen straf om elke avond even naar beneden nee, te kijken Nee, absoluut hoor. niet. Absoluut heel niet. fijn dat hij nee. ook ja. zijdig is. En, absoluut. Ja, ja, en dit is weer een heel ander nummer dan die ja, twee maar daarvoor die hij heeft laten horen. Ja, er is een probleem. Het is namelijk uh, geen nieuw nummer. Luister maar eens naar dit Amerikaanse radio optreden uit februari 2015. I'm not She you knowing it. it's your feeling. Like she's moving on. Yeah, that's how she goes, but she don't. Ja, het is je hoort uh, Sanger uh, Mitchell Tenpenny is dit. Hij was de gast in de studio van WLVK Big Cat 105.1... Oh ja. in Elizabethtown, ja. Kentucky. Ja, Ik vond het zo lekker om even te ja, zeggen. Heerlijk, en ja. hij zong daar uh, precies dus dit nummer. Het is dus ja. een cover. Geeft nu ook de manager van Whalen toe aan de Telegraaf. Het is het enige nummer dat niet door Whalen zelf geschreven is. Maar het Eurovisie Songfestival kent strenge regels... want liedjes die dit jaar meedoen... mogen namelijk niet eerder zijn uitgebracht dan 1 september 2017... En dit optreden was 2015. Mm. Volgens uh, zijn manager is er echter niks aan de hand. En ze zegt, als het, een, als het heel klein is uitgebracht, dan mag het wel. Ja, en het is voor de liefhebbers van dit nummer te hopen dat dat klopt. En dat de EBU het uh, akkoord gaat, de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Uh, en ja, dat dit mm. nummer toch uiteindelijk misschien dan gekozen wordt voor ja. het Songfestival. Want het kan natuurlijk ook nog altijd een ander nummer worden. Ja, oké. Okay. Maar dit is, als ik als die tenpenny nu zo hoor, dan klinkt het over heel klein. Ja, het is, het, is niet, het is inderdaad alleen dit optreden. Het staat niet op Spotify. Het is niet echt uitgebracht op, op een album. Of op, dus de kans is aanwezig dat het gewoon mag. Ja. In 2013 was er ook zo'n soort iets rond het nummer van Birds van Anouk. Zij bleek twee jaar geleden, daarvoor al eens het een refrein te hebben gezongen... aan de telefoon in de radioshow van Giel Belen. Maar toen mocht ze ook gewoon meedoen met dat liedje. Oké. Okay. Zeg, we blijven even in de, in de, in de muziek. Ja. Ja, we, ja, absoluut. Musical? We hebben, we hebben zo'n beetje elke klassiek popnummer inmiddels wel in een beatbox-versie gehoord. Hè, met iemand die alle instrumenten nadoet met zijn mond. Mm -hmm. Maar een beatbox-uitvoering van de, een musical-klassieker van de Phantom of the Opera kenden we nog niet. Een filmpje van beatboxer Darnie en zangeres Edita Cresmien wordt op Facebook veel gedeeld. Samen doen ze het bekende titelnummer waarin het spook van de opera het meisje voor zich laat zingen. <lacht> knap, maar ik zit niet zo heel erg goed in de musicals, maar dit is... Ja, dit is sowieso die laatste hooggenoot, dat is sowieso een prestatie, maar dat beatboxen daaronder, nee, dat is toch ook wel heel erg goed is wel zinnig om te zien, dan denk je, dan zit daar zo'n jongen en dan komt er gewoon één jongen en dat komt allemaal uit. Dan hebben al die geluiden. Ja, dat filmpje, dat kunnen we nog even nakijken. Ja, zo meteen, Michelle Obama die vertelt ons hoe we een betere balans in ons leven hebben. Ja, want daar hebben we allebei of allemaal wel eens moeite mee om allebei ook een goede balans te vinden tussen ze werken privé. Ja, het is toch een tijd dat ja. we altijd online zijn, nou. altijd de mail kunnen lezen. Is het verleidelijk om te veel met je werk bezig te zijn in privétijd? Maar voormalig First Lady Michelle Obama heeft een goede praktische tip om te voorkomen dat je alleen nog maar met je werk bezig bent. Afgelopen week gaf ze haar geheim prijs tijdens een event in New York. Ja, ze vertelde dat ze in haar Witte Huisperiode aan het begin van elk jaar, voordat ze ook maar iets in haar agenda ging plannen of toezeggen, samen met haar assistent even ging zitten. En ze zegt, we keken dan eerst naar ons Levens. We plaatsen etentjes in de agenda, afspraken met vrienden, de sportschool, onze vakanties, privéreisjes. Dat plannen we eerst. En wat er overbleef, kon dan met werk worden gevuld. Oké, okay, de rest ja. was voor Amerika en ja. de wereld. Je moet dus ah, okay. wel een assistent hebben en ja, een behoorlijk het, flexibele werkgever. Precies, maar ja. Ja, het is misschien toch een tip waar je iets aan kunt hebben. Nou ja, goed, wat ze in ieder geval zegt, is zet strepen in je agenda. Inderdaad. Hè? Ik denk, ja, we en we hadden net elkaar in boemen over hoe het af en toe allemaal te veel wordt. Ja. En dat je dan weer een stapje terug uh, moet doen. Uh, mooie tip van Michelle Obama. Ja, en dan. Uh, tot slot, komende zondag is het weer zover. De negentigste uitreiking van de Oscars. En de organisatie is natuurlijk al druk bezig met de voorbereidingen. Zoals het vullen van de goodie bags. En dat gaat in Hollywood toch echt heel anders dan bij ons. De laatste keer dat ik een goodie bag kreeg... zat er een pen, een zakje droppen, een flesje water... en een puzzelboekje in. Een puzzelboekje? Ja, maar goed, de goodiebag voor Zo. de genomineerden van de Academy Awards. Dat is een ander verhaal, want die is maar liefst 100.000 dollar waard. En die hebben al waard. alles. Ja, maar ja, nog niet alles. Want ze krijgen reisjes naar Griekenland, Zanzibar, mm -hmm. Hawaii... Tanzania, een diamanten ketting, een gratis DNA-test. Er zitten trainingsprogramma's in met een eigen personal trainer, afvalmiddelen en een tandvlees voor jongingsbehandeling bij een tandarts. Ja. En een DNA-test, ja, je, ja, je, nee, ja. je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Misschien goed. ben je wel een prins. Ja, Wie weet. ja, inderdaad. En als je dan geen Oscar hebt, dan heb je in ieder geval een tandvlees voor jongingsbehandeling. Dat is ook oh. hartstikke mooi. Alles na te lezen op eenvandaag.nl. Zometeen Lara met nieuws en komen. Wij zijn morgen in de Nelder. In Leuk. Kom erbij.